Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De burgemeester van Zoutkamp denkt niet dat de asielopvang daarvoor veel problemen zal zorgen. Vlakbij dat Groningse dorp worden binnenkort honderden asielzoekers opgevangen op een militaire kazerne. Het wordt een soort wachtkamer voor Ter Apel, zodat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft... tot ze aan de beurt zijn om zich aan te melden... Er moest echt iets gebeuren, zegt de burgemeester. Ik denk dat ik net zo goed als ieder andere Nederlander... zich schaamt als het ware over de situatie die in Terapel aan de hand is. Dat is zo niet menselijk en niet wenselijk meer. Er moet iets gedaan worden. Ik realiseer me dat er veel meer nodig is dan alleen deze voorziening. Maar op deze manier willen wij een bijdrage leveren... aan de oplossing van het acute vraagstuk... voor de huisvesting van deze mensen. De opvang is een stukje buiten het dorp... en mensen verblijven er als het goed is, maar kort. En daarom denkt hij dat de dorpsbewoners het oké okay vinden... Het leger van Oekraïne heeft een grote tegenaanval ingezet in het zuiden van het land. Volgens de regering daar proberen soldaten zich vanuit meerdere richtingen naar de belangrijke havenstad Gerson te knokken. De Russen in die stad zitten hartstikke klem. Meerdere bruggen zijn verwoest en daardoor kunnen ze geen kant op en is het moeilijk om spullen aan te voeren. Twee piloten van Air France gaan voorlopig helemaal nergens heen. Ze zijn geschorst omdat ze tijdens een vlucht met elkaar op de vuist gingen. Tijdens een vlucht van Genève naar Parijs kregen ze ruzie. Waarover is niet bekend, maar het ging er zo heftig aan toe... dat het cabinepersoneel tussen beiden moest komen. En Ajax-spits Brian Brobby heeft een bloemetje en een sorry-kaartje gekregen van FC Utrecht. Gisteren speelden de clubs tegen elkaar en toen Brobby de 2-0 maakte... kreeg hij een bierdouche vanaf de tribunes en werden er door een deel van de Utrecht-supporters apengeluiden gemaakt. Brobby wilde er na afloop weinig woorden aan vuil maken. Het boeit me eigenlijk niet. Oh. We hebben lekker gewonnen. Mensen zijn gefrustreerd. dus. Yeah. Nee, sta je totaal niet bij stil. Het doet geen pijn. Nee, zeker niet. Ik heb een gootje gemaakt. Ik ben blij, dus hm. nogmaals het boeit me. FC Utrecht zegt dat ze de beelden hebben van de mensen die dingen hebben geroepen... en dat ze die groep ook willen aanpakken. Ze gaan daarover praten met de politie en het Openbaar Ministerie. Het weer nog veel grijs en vooral in het noorden kunnen er ook wat spetters vallen. Later zijn er wel steeds meer opklaringen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnan Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat Tofide tussen Naarden en, en diemen 13 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A9 richting Amstelveen in de tunnel. De hoofdrijbaan is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. een zomerhit is de zomer van ZFM, met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Yeah. Right Tell me what out. Seems we rock the show. I laced the track you lock the flow so far from on the, block the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 need to believe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 Melding dan was dat wilde ze niet vertellen. En dan een beetje jammer, maar misschien had de woordvoerder er zelf ook een beetje de coderen in, omdat ze namelijk ook in die totale verkeerschaos heeft gestaan. Uh, jij stond er ook in Herop. Ja, nee, nou hij ja, reed langs uh, met mijn met brommer. Okay. En, uh, en, uh, en toen ik uh, heen ging, dus Zandvoort uh, uit uh, eigenlijk.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 Dat ze achter een gevluchte scooter uh, aangegaan zijn, bijvoorbeeld. Precies. Dat nou ja. kan de, de melding geweest zijn waar de agent bij gewond ja. is geraakt. Nou ja, goed. Uh, uh, we zagen natuurlijk een, echt een totale verkeerschaos, Zo'n verkeersinfarct, zoals dat wordt genoemd. Ik zag bijvoorbeeld bij Huis in de Duinen, ...dan moest uh, een NZ-aanbus, een connectiebus. Dat is een hele tijd geleden. Een <laughs> connectiebus die moest helemaal keren en de passagiers moesten ter hoogte van Huis in de Duinen uitstappen. En die bus die kon gewoon ook het dorp niet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 you're traveling with me Ik draai hem speciaal voor ons weerman Lex van der Hoorn. Hop dat het goed gaat met je Lex. Je de Crowded House en Don't Dream is over. Ja, hij is favoriet, of zijn favoriete band. En eigenlijk dan de single uiteraard Weather With You. Zodra, gaan we naar Rendel toe. Dit is ZFM. Maar eerst Me, Myself hij, Five Seconds of Summer, de nieuwe plaats.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 I just mean myself in that. Wel makkelijk hoor, als je er zo uh, in zit. Me, myself en I. Heel erg 5 seconds uh, of zo, maar ja, kennen hem we nog wel van uh, De La Sol. plaat heel anders, maar ook hij zong over me, myself en I. Nou, wij gaan naar uh, Beverwijk toe, uh, Benno. Want we gaan uh, contact opnemen met uh, Randall Lawson van uh, Hotel Passion. CFM, Race Radio, Pit Report.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 Dat uh, spaar uh, onvergeeflijk is. Dus een uh, foutje. Een uh, klein foutje. zorgt uh, gewoon of vaak voor heel veel dramatiek, oh. zullen we zeggen. <laughs> oh. <laughs> en hoge kosten. Uh, uh, ja, zeer hoge kosten. Uh. Maar die moet je dan maar gewoon voor lief nemen. Okay. Uh, nee, maar gewoon een heel klein foutje. Dat uh, wordt op spaar, omdat de snelheden vrij hoog liggen. Uh, serieus afgestraft. Ja. En ik heb er zelf uh, uh, één keer meegemaakt in Oroesje. Nou ja, de beroemde bocht. Uh, en als je er daar af gaat, ga je er ook serieus hard af. Uh, in uh, 2009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 Ja, uh, uh, op de glende ja, zeker. we zijn allemaal zo'n beetje de tussen de 4 en 5 kilometer, uh, net onder de 4 zelfs. Uh, dit is wel het langste circuit. En je moet niet vergeten, vroeger was het circuit natuurlijk nog veel langer. Hè. Uh, oh. uh, vroeger ging ze aan het eind van het rechtstuk, ging je ze eigenlijk gewoon door. Uh, en dan uh, ging je helemaal richting Walmadi. En uh, toen was het, gewoon oh, dan, dan moet ik niet meer een micro, maar volgens mij over de 14 kilometer. Dus toen was het een stukje verder. Okay. En toen rees ze gewoon langs de bomen en langs de paaltjes en langs de huizen. Hè. En uh, tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk gewoon wel, als ik eerlijk moet zeggen, wel een heel veilig circuit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 uit mijn hoofd en ehm um, ze zijn drie rijden. dit kent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 wat serieus je juist leuk gereden? Ja. En hoe ziet het programma vanmiddag nog verder uit? Uh, de... Ik moet eerlijk zeggen... Ik ben uh, natuurlijk we nemen vandaag in de winkel bezig geweest. Dus ik heb niet zo veel te schepen oh. gekeken. Uh, uh, nou, we krijgen vier uur gaan we sowieso de kwalificaties, zien natuurlijk. Ja, dat ja. een hele rare kwalificatie. Want het grootste gedeelte van de top die hebben we natuurlijk allemaal gridstraffen. Dus uh, die ook dadelijk maar op polk komt te staan. Als het een Leclerc is of een Verstappen... Die worden gelijk naar achter gezet. Ja, ja. Hoe Verstappen we naar achteren? Ik geloof dat ze zelf al bij de VIA niet eens meer weten. Ja. Uh, dus dat wordt allemaal nog wel een beetje spannend wie dadelijk natuurlijk uitgekomen En dat geeft natuurlijk wel een hoop andere rijders die normaal een beetje rond die achtste, negende, tiende plekken, die gaan allemaal een stukje naar voren toe. Dus dat wordt heel erg leuk natuurlijk. Ja, nou dat zat ik me inderdaad ook af te vragen. Ik las ja. over allerlei coureurs die naar achteren worden gezet. Maar hoe ver kan je naar achteren worden gezet als bijna iedereen naar achteren worden gezet bij wijze van spreken? Ja, ja, ja wie gaat er als laatste komen te staan? Dat, ja. zal wel, dat zal daar natuurlijk wel gewoon in die kwalificatie waar je komt en dan zullen daar vandaan wel gaan tellen. Ja, ja. Maar ze hebben het over dan 10, 15.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 Ja. Hoewel ik moet wel zeggen dat. dat even bij die derde training was pers uh, serieus snel. En. Uh, dus. Die, uh, die heeft het weer een beetje. Uh, uh, een beetje het licht gevonden. Ik zag dat hij achter op zijn helm stond. Uh, never give up. Nou, ik heb precies, als je dat op je helm zet. Dan heb je zelf niet meer zoveel geloof in jezelf, denk ik. Maar. Uh, de, de, de de, de, die moet, die moet uh, langs de psychiater. Maar misschien is, ja. heeft hij dat gedaan. Dan gaat hij daar wel mee zoeken. Ja, okay. Ik weet het niet. Okay. weet het niet. Nou, uh, we, gaan zien. we gaan het zeker zien.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 you do.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 and comes out what you ask. there's a paradise they couldn't capture that bright infinity inside i'm forever baby Because, because I come from different sides. baby no I'm of crazy 자, We are made of each other baby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 If I love you Ja, mooi hè. De single van uh, Stix, hoor de klassieker uh, Babe. Ja, we gaan het uh, hebben over het uh, Formule 1 weekend. Wat er uh, uh, aan gaat komen. Wat, Wacht even hoor. Wat ben je aan het doen? Ja, ja bellen. Oh, be wie ben je aan het bellen? Wie ben je, wie ben je aan, aan, ben aan, oh, aan het bellen? Ik ben de watersportvereniging aan het bellen. Oké. Ja, want we zouden nog eventjes uh, dat ja. interview van Jaap doen. Allgemeen natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ja. Nou, anders uh, zal ik uh, dat even doen. Dan kan jij even uh, bellen.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 Dus, dus ik hoop dat het niet meer tussen twee mensen gaat, maar dat er uh, gewoon de strijd voorin uh, tussen een man of zes gaat. Kan een uh, Red Bull hier bijvoorbeeld uit de voeten, als het uh, gaat op, op, de, op deze baan? Nou, als we één ding gezien hebben dit jaar, is dat Red Bull overal uit de voeten kan, en Ferrari ook. Uh, dus, dus een Ferrari-circuit of een Red Bull-circuit, dat bestaat niet meer zo. Uh, dat, dat, dat zijn meer gewoon aannames voordat ze erger heen gaan. En dat papegaaien mensen gewoon vaak, weet je wel, dat... Uh, dus, dus ik denk dat iedereen hier gewoon kans maakt. Het is een high downforce circuit, dus net als Monaco. En aan het begin van het jaar had met name Mercedes die had te veel downforce. Die zijn een half jaar bezig geweest om dat een beetje af te blazen en ook de balans erin te brengen. Want je kan de downforce er wel afhalen, maar als je dan je balans kwijt bent, dan, dan, dan ben je ook je rondetijden kwijt. Nou, Mercedes lijkt daar het lek boven te hebben. Dus ze weten heel erg goed wat ze aan het doen zijn. Dus ik denk dat dit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 En dat is een soort bingo-spel waardoor je je buren beter kunt leren kennen. Er staan ook nog allemaal tips op de website van uh, ideeën over hoe je een activiteit zou kunnen organiseren. Dus uh, er is nog heel veel kans om mee te doen. Oké. Okay. Nou, uh, uh, uh, uh, uh, heb je nog een website voor ons waar we het allemaal terug kunnen terugvinden? Ja, je kunt sowieso naar de website van de breinfonds.nl en uh, anders, uh, volgens mij is het buurdag.nl, maar ik ga eigenlijk altijd veel op onze eigen website. Dus als je op de Oranjevols-website komt, kun je daarna doorklikken naar de buurdag. Ja, dat is het meest simpele. Goed zo, Sandra ja. Jetten, directeur van het Oranjevols. Mag ik je hartelijk danken dat je op je vrije zaterdag bij ons in uitzendingen kwam? Met veel plezier. Goed zo. Dank je wel. Fijn weekend verder. Heel. I love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 Brother